...die zat er ook naast, die bal ging erin en heel Bloemendaal juicht al, maar... Uh scheidsrechters, uh, die hadden een ander oordeel. En waarom weet ik niet, want dat kunnen we hier vandaan niet zien, maar uh, het doelpunt ging niet door. Uh, dus staat Bloemendaal uh, op nul. En staat Amsterdam ook op nul. Amsterdam, dat uh, gehandicapt is door de afwezigheid van Take, Takema, de, de specialist als het gaat om uh, strafcorner's, ook de topscorer met 32 goals al in, goals al in de hoofdklasse. Hij begint op de bank, hij heeft last van de knie. Het ziet er niet goed uit voor uh, de Amsterdammers, maar, uh, want uh, de strafcorner Corner. Dat hebben we van Gerard de, de Groot al gehoord, uh, rond uh, kwart over twee. Dat is hun uh, grootste wapen. Uh, nu uh, is het Amsterdam wat uh, probeert iets te doen op uh, de Bloemendaalse helft. Dat is, ze speelden de kant van de Brede Rodelaan. Jaap Stokman, de bloeman van Bloemendaal, die kijkt tegen de zon in. Is een handicap, vooral die nu nog uh, zo laag staat. Maar uh, Jaap is heel ervaren en die zal er ongetwijfeld goed mee weten om te gaan. Uh, Bloemendaal uh, nu weer weg aan de linkerkant. Uh, wordt naar binnen geplaatst uh, naar uh, een uh, van de voorwaarden, Rogier Hofman uh, waarschijnlijk. Maar uh, die raakt uh, de bal kwijt. Nou, dan is het bij de cornervlag. Dat de Bloemendaal nog maar een keer proberen. Nog steeds de bal bezit. Waar gaat hij terug? Hij zal teruggaan naar, uh, ja, dan moet ik even kijken wie dat is. Nou goed, in ieder geval is het uh, Jolie. Die uh, drijft naar binnen. Komt een harde bal. En dan is het Jamie Dwyer. Die zou kunnen intikken. En hij deed het ook. Maar de bal ging net laat. Ja, je moet wachten op het goede moment. En dan komt die bal heel hard aangespeeld. En dan moet je in een reflex. Je stikt er tegen En als dat dan lukt, dan is zo'n keeper kansloos. Het was ook uh, heel goed gespeeld, maar de bal ging net naast. De beste kansen dus uh, voor Bloemendaal in die openingsfase naar een minuutje af twaalf. Maar de stand hier op het kopje is nog steeds nul tegen nul. Oké okay, Frits, dankjewel. Zometeen zijn we terug. En we gaan uh, op naar het nieuws en zometeen zijn we terug met natuurlijk veel meer regionaal nieuws. Een aantal interviews uh, uit de Eredivisie, maar nu eerst het nieuws van drie uur.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 Die minister wil snel strengere regels voor banken die in de toekomst staatssteun krijgen. Die zouden hun bestuurders geen bonussen mogen geven zolang de staatssteun niet is terugbetaald. Deze week werd bekend dat banken en verzekeraar ING zijn bestuurders weer bonussen geeft omdat er weer winst wordt gemaakt. Tegelijkertijd zet ING de pensioenen op de nullijn. De jager zegt dat hij daar niets aan kan doen omdat de afspraken over bonussen nog zijn gemaakt door zijn voorganger. De Amerikaanse chefstaf Mullen heeft gezegd dat het Libische luchtafweergeschut zo goed als uitgeschakeld is. Dat zou het voor vliegtuigen mogelijk maken om ongehinderd boven Libië te vliegen... om de burgerbevolking te beschermen tegen het leger van kolonel Gaddafi. Mullen heeft geen aanwijzingen dat bij de aanvallen op Libië burgers om het leven zijn gekomen. Volgens de Libische regering zijn 64 burgers omgekomen. In Haiti kunnen vandaag 4,7 miljoen kiesgerechtigden naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Er zijn twee kandidaten, de 70-jarige voormalige presidentsvrouw Mirlande Manigat en de 50-jarige popster Michel Martelli. De nieuwe president moet leiding geven aan de wederopbouw van Haiti na de aardbeving van vorig jaar. Nog steeds leven 800.000 Haitianen in tenten. VM-militairen helpen de politie om de stembusgang op Haiti in goede banen te leiden. In het noorden van Spanje zijn twee jongeren om het leven gekomen toen ze werden aangereden door een trein. De meisjes van 16 en 17 waren met nog zes anderen op weg naar een feest in een dorpje in de regio Navarra. Om een stuk af te snijden liepen ze over het spoor. De machinist van de trein zag de jongeren te laat lopen en reed op ze in. De twee meisjes waren op slag dood. Het weer zonnig bij een temperatuur van 9 graden in het noordwesten en 12 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en met 10 tot 15 graden iets warmer.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 En uh, van Duran Duran hier bij ZFM Zandvoort Je luistert naar Zondag in uh, Kennemerland Welkom bij het Tweede Uur Het zonnetje schijnt in dit mooie Zandvoort Het wordt langzaam, het wordt steeds meer strandweer Ik heb zo zin in een strand erbij Of misschien wel een lekker piltje, alles en dat, ja. uh, Nog een paar maandjes en we kunnen echt gaan liggen daar we hebben nog een leuke idee, maar dat uh, krijg je nog wel een keer door. Sowieso dit uur uh, interviews van de Eredivisie. Onder andere van uh, Gert-Jan Verbeek van de wet van AZ Vitesse. En nog veel en veel meer. Maar ik heb een vraag aan Pascal van Bluff. Lig je nog steeds in je bed? Ik ben lang klaar lokken. En uh, hier bij Zondag in Camerland. Je luistert naar ZFM Sanford. Vrijdag was uh, de wedstrijd AZ-Vitesse. De eindtijd was uh, 3-1. En uh, Verbeek gaf een korte reactie tegenover Eredivisie Live. een enorme ontlading na het laatste fluitsignaal. Waar kwam die vandaan? Nou, we hebben behoorlijk diep moeten gaan. Omdat we in de eerste helft de kansen die we creëerden niet afmaakten. En uh, ook nog eens geheel tegen de verhouding in uh, achterkwamen. Nou ja, dan, dan heb je 45 minuten om dat te doen. En dan is de, de oplichting vrij groot als je dat zelfs met 3-1 weet te doen. Dus uh, in die zin uh, was ik er zeer content mee. En uh, ja, de punten die, die gaan hard meetellen nu, hè, zo, uh, naar het einde van de competitie toe. Je viel veel de bal, maar af en toe uh, af, aanvankelijk veel moeite om er doorheen te komen. Waar zat hem dat in? Heb je Vitesse geanalyseerd? Dat was nogal defensief, hè? Dat bedoel ik. Maakte dat het, maakte dat het dan uh, zo moeilijk voetballen? Nou, het lijkt mij wel als jij een verdedigingsmuur, een handbalverdediging opstelt rondom de 16 meter, eh, zelfs eh, Verginkel achter de middellijn hebt, ja, dat het niet meevalt om open dingen te vinden. En eh, dan moet je altijd oppassen omdat je dan heel veel ruimte ook in de omschakeling weggeeft en je, achter je laatste lijn. Nou, dan kan ik alleen maar zeggen dat we in de eerste helft en de tweede helft het heel goed hebben gedaan. Alleen in de eerste helft hebben we ons zelf niet beloond. Hè? Want als je dan toch vier kansen weet te creëren, dan moet je minimaal één inschoppen, Want ja, dan moeten zij komen. En dan nou kwamen ze ook nog uh, in het zadel. Hè? Want dat, dat zag je wel door de wissel. Die gaan counteren. Hè? die gaan snelheid ervoor heen gooien. En die gaan de verdedige stellingen niet verlaten. We staan 1-0 voor. Nou ja, en toch hebben we drie keer weder te scoren. Dus. Ja, duidelijk. Dus Vitesse wint met uh, drie, of AZ wint met 3-1 van Vitesse. Nou, is er vandaag al één wedstrijd gespeeld om half 1 was de wedstrijd Ajax tegen Ado Den Haag. Of Ado Ajax moet ik eigenlijk zeggen. Want het was in Den Haag. Ajax verloor helaas met 3-2. En we hebben al een reactie binnen van Frank de Boer. Ik wil stellen, gezien het uh, spelbeeld. Dan denk je, dan kan je niet verwachten dat je 3-2 verliest. Er hey, staat hier ook een verslagen man. Ja, als je zo kinderlijk uh, drie goals weggeeft en niet het besef hebt om uh, ten koste van alles uh, goals te voorkomen. Ja, dat is uh, zeer teleurstellend. Ja, want waar wijd je dit aan, met name die twee standaard situaties. Zo ongelooflijk vrij, eerst Immers en daarna de Rijk, dat, ja, dat kan ik me bijna niet voorstellen. Ja, volgens mij moet je met je hele ziel en zaligheid en overtuiging moet je, moet je ervoor gaan liggen. Nou ja, dat, ja, dan hebben we toch nog met kinderen te maken, denk ik. Dan. Ja, ik heb je zo nog niet gezien nog, sinds je trainer bent van de IF1. Nee, maar kijk, je speelt gewoon vrij aardig tot goed. Je, je domineert eigenlijk, ze komen er niet meer uit. Nou, dan kom je ongelukkig uh, op achterstand, ook een uh, kl klungige fout. Oké, okay, dan, dan uh, zet je het red, recht uiteindelijk. Ja, en dan geef je twee uh, zulke domme standaard situaties uit handen. Terwijl je zo aan het domineren bent, ja. Dan denk ik heb je niet het besef waar het uiteindelijk om draait. Nee, dat heb je dus ook net je gezegd? Dat heb ik heel duidelijk je gezegd, ja. ja. Want je was dus woest en nu ben je kalm. Ja, maar ik kan moeilijk voor de camera uh, heel woest gaan doen. Uh, van binnen kook ik wel, ja. ja. Dagtitel? Ja, dat is nu een hele zijde draadje, ja. Zou je draadje nog wel? Nou ja, je bent afhankelijk van anderen. Ik, ik ga er in principe niet van uit. Maar we moeten in ieder geval voor onszelf spelen. En dan kijken wat de anderen doen. Maar, uh, ik heb er weinig hoop op in ieder geval. Nou, een beslissende week waarop, uh, waarin je dus twee keer door het ijs zakt. Wat zegt dat? Nou ja, het, in ieder geval uh, de eerste helft van, uh, van Spartak zak je door het ijs. En hier zak je door het ijs op standaard situatie. Het uh, besef waar het om gaat uiteindelijk. Of je kampioen wil worden of niet. Ja, je zegt al, eh, kinderen, verklaar het eens nader. Nou ja, als je, als je gezien hoe we de goals tegengekregen hebben. Ja, dat zijn naïeve fouten en dat gebeurt bij jeugdige spelers. Dan heb je het meestal over kinderen. Je probeert eh, ze stuk te spelen in de tweede helft. Jullie hebben ook heel veel balbezit. ADO speelt heel gegroepeerd. Toch lukt het niet om ze echt kapot te maken op dat moment. Hoe kan dat? Aan het tempo vooral? Nou, dat weet ik niet. Nee, dat zeker niet. Want we, we gingen wel goed van links naar rechts. ADO was steeds dreigend... Eh... Met zijn directe tegenstander. Dus dat vond ik niet. Alleen ja, dat je te weinig kansen creëert uiteindelijk. Uh, ik denk dat Chris nog de grootste mogelijkheid had uh, in de tweede helft. Maar ja, uiteindelijk gaat hij een keer vallen, daar was ik van overtuigd. Uh, nou, dat kwam ook uh, bij de 1-1. Ja, dan, dan verwacht je uiteindelijk dat je uh, dan over de streep trekt. Ja, en dan ga je dus ook kl uh, klungelig uh, in de fout. Maar ik, ik denk nog steeds als je gewoon blijft voetballen, dan, uh, dan win je die wedstrijd zeker met 2 of 3. Maar ja, dan moet je niet zulke uh, domme fouten maken. Ja, dus een teleurstellende Frank de Boer naar de uitslag uh, 3-2 voor ADO. En het kan me helemaal voorstellen, want de kampioenschappen... Uh, is zoals hij al zei, op een uh, los zijde draadje. Nou, we blijven natuurlijk niet even bij AIS, Want ADO was natuurlijk ook enorm blij. Man of the match, uh, de Rijk. Timmy, wat een middag. Je bent de uh, man van de wedstrijd. Gekozen door de kijkers van Erevisie Live. Gefeliciteerd. Je maakt de winnende, maar wat een rare wedstrijd was dit. Nou, ik denk de eerste helft dat we goed spelen. Dat we niet te veel kansen weggeven. Ze hebben wel veel meer balbezit. En uh, uh, ja, de tweede hoofd geven we het een beetje knullig weg op stilstaande fases. De jongens die dat, uh, iets willen naar de, naar de bal kijken, maar als je dan zo kan winnen is fantastisch. Ja, jullie uh, kwamen niet echt in je eigen spel. Hoe kwam dat? Nou ja, wat we hadden ervoor gekozen om 1-0 uh, vrij te laten en uh, dan zie je dat zij wel goed kunnen voetballen. Maar ik denk niet dat dat uh, veel resulteerde tot kansen. Alleen in de tweede helft uh, spelen een beetje matig vond ik wel, maar uh, we hebben toch gewonnen dat is het belangrijkste. Ja, en het zijn altijd standaard situaties waarin jullie gevaarlijk zijn, want echt uitgespeelde aanvallen hebben we niet gezien. Nee, dat zeker niet. Maar ik... Ik moet ook zien dat Ajax dat ook niet heeft gehad en uh, ze hebben ook twee keer het seizoen staan van dat, dat zonde dat ze zo terugkomen, maar uh, wel leuk dat, uh, dat we gewonnen hebben. Ja, want weet je hoe lang ze er hebben op moeten wachten, dat je weer eens een keer thuis van Ajax vindt? ja, het is, het is fantastisch, we hebben dit seizoen twee keer gewonnen en misschien maken ze mensen dat in niet meer mee en uh, het is extra fantastisch. Nee, twee keer gewonnen is nog nooit gebeurd. Weet je wanneer jullie voor het laatst thuis wonnen hier, of tenminste Den Haag voor Ajax? Niks van nieuw, het niet weten, uh, 31 jaar geleden. Zo. Ja, dat is, dat is mooi dan. Dankjewel. Tim en Rijk dus van uh, ADO Den Haag. Zometeen bellen we natuurlijk nog even met uh, Cherk de blauw bij de wedstrijd VVC Bloemendaal. We gaan helemaal terug naar uh, wat, ja, amateur niveau, maar enorm spannend. Nu eerst de Kings of Leon of ZFM. Dit is Sex on Fire. Maar blijft toch een topwerk. Kings of Leon en uh, Sex on Fire. En wij gaan naar uh, Tjerk de Blauw. VVC Bloemendaal. En waar die stand nog steeds uh, 0 tegen 1 is. Maar uh, Bloemendaal komt onder druk te staan. En uh, VVC probeert dat... Gaat dat nummer 10 erin? Gaat er in het stadsgebied? Dan moet Gij bij komen. Het is daar. Komt die bal! Dan komt die bal aan Bas Wel. Ze kan het net weghalen voor de lijn. Dat was een rare dwarrelbal van, van VVC. En Boemerdaal moet op zijn tellen gaan passen. En had eigenlijk een kans op de 2-0. Baaidi die, die, die had hem maar in kunnen tikken. Maar die raakte die bal weer verkeerd. Waar die bal aan de rechterkant kan niet houden. Is het toch een VVC die die bal kan oppakken? Is het Tim John. Tim John aan de linkerkant van het veld. Heeft die bal aan zijn voeten. Krijgen we dan niet uh, verder getransferdeerd. Dat betekent dat de VVC die bal weer over kan nemen. Is het Beren die er goed tussen komt? Nee, komen En nog weer is het VVC aan de rechterkant van het veld. Is het Kikomers die overtreding maakt, we mag door. Gaan we de scheid zetten. Komt die bal aan de rechterkant. En dan uh, is het daar uh, de VVC die erin komt. Uh, is het daar het die die bal komt pikt. Het is Ozan. Ozan uh, op uh, Kuit. Kuit. Plaatst de bal niet goed uh, op Sebastian Thomas. Moet Sebastian Thomas achteraan hollen. Doe hij wel goed. Plaatst ze dan een paaltje Een paaltje op. Kan het niet binnenhouden Dat betekent dat we de nummer 5 uh, over de zo uh, die bal kan oppakken. En is het de nummer 7 aan de linkerkant van het uh, veld. Remco Tillemant. Die die bal gaat voorzetten. Nee het is de gijsje aan in weg weghaalt. Haalt hem ook niet goed weg. En is het er 11 die gaat proberen te schieten. Die, die, die, dwaal, die, die, die dwaalt ver en ver af. En dat betekent dat uh, Robby Schell uh, nu een missel gaat toepassen. Dat uh, Wouter snel uh, in het uh, veld gekomen komen. En uh, Bairdie eraf gehaald gaat worden. Dat betekent dat Paul Joe natuurlijk naar de linkerkant van het veld gaat. En uh, dat, uh, dat uh, Wouter snel natuurlijk aan de rechterkant komt. Want dat is een pure rechtsbuiten. En die wordt uh, natuurlijk bedankt voor zijn diensten van vandaag. En dat betekent dat er meer snelheid in de ploeg in gaat komen. Aan die rechterkant van Bloemendaal. Maar te snel is een jongen die in de diepte aangesteld kan worden. En die dan veel uh, snelheid kan gaan, uh, gaan maken. En zo proberen die ballen cross uh, voor te gaan schieten. Ondertussen is uh, Schijtjetter met zijn administratie bezig. En dan geeft nu het seintje Bas en Welze. dat hij dus uh, mag gaan beginnen met zijn uittrap. Bloemendaal schuift op en dan komt die bal van Bas en Welsen. Ver en diep over de middellijn heen moet hij doorgekopt gaan worden. Het is weer die er niet bij dijken komen. Het is toch een VVC die de wel kan oppikken. Maar het is dan Kuit die goed doortransfereert richting uh, Paaltje, Paalt Jan kan er niet bij komen. Is het toch een VVC aan de rechterkant is de Gijsje Poegers die gedoet tussen komt, is het al die een prachtig omhaal doet in het Niemandsland eigenlijk. En daar kan uh, de scheidsrechter, of uh, daar kan die uh, doelman van VVC rustig die bal oppakken of een zwaarboos. En gaat kijken waar hij heen kan spelen. Komt die bal dan weer. Diep ver naar voren. Naar de spitsen van VVC. Broemedal moet gauw die tweede gaan, uh, gaan maken. Om dus uh, om dus ja, uh, te gaan krijgen op het spel hier. Want uh, Broemendaal staat onder druk. En uh, ja, dan komt die bal van Gijs-Jan uh, geeft aan de rechterkant. Ja, Woutersnel. Woutersnel neemt hem aan. Plaatsen Tim Beren. Tim Beren. Meteen weer door naar Woutersnel. Hij moet snel zijn actie maken. Doet hij dan ook. Maar dan wordt die bal weer weggehaald. En dan uh, en is het uh, een hensbal. En die vrijtrap, trap, die gaan we natuurlijk even meenemen. Want kijk of dat gevaar gaat opleveren. Het is een meter of uh, 17 van het doel van... Uh, van uh, van, de, de, de, de, van, ...van het doelman van VVC. En dat betekent dat Gijsjan die vrije trap kan gaan nemen. Gijsjan heeft, heeft een goede trap in zijn voeten. Gaat kijken van hoe hij die bal kan gaan, gaan neerleggen. En ja, alles gaat mee naar voren. Dus Gijsjan zegt, van, kom maar, hou maar, blijf maar staan. Maar staan. Een tweemansmuurtje muurtje van VVC ervoor. En de doelman zet die muur voor. Komt Gijsjan met zijn vrije trap. Draait een prachtig erin. En is het ook Dingon. Die kan hem net niet aanraken, die bal. En zo is die kans gekeken. En dat betekent dat we hier de speelde een kleine 20 minuten. Met de stand natuurlijk nog steeds 0 tegen 1 in de tweede half. Kijk naar buiten, het zonnetje schijnt en dan deze plaat hoort er sowieso bij Tom Brown en Funking for Jamaica. En daarvoor de Whispers en de beat goes on. En we gaan uh, door naar het hoekie, we gaan naar Fritsreek, naar Bloemendaal, Amsterdam. Ja, we zijn uh, ongeveer drie minuten beland in de tweede helft. En bij Bloemendaal zal de thee uh, goed hebben gesmaakt. Want men ging rusten met een uh, 1-0 voorsprong. En dan het, aan het doelpunt uh, van Teun de Nooier, daar zit natuurlijk een verhaal aan. Het was uh, aan de linkerkant, uh, Ronald Brouwer uh, opstoomde en een, een paasje gaf uh, op Teun de Nooier. En met een uh, passeerbeweging uh, die uh, vijf, zes keer uh, wordt herhaald... Uh, op de televisiebeelden kun je zien hoe de Nooyer toch echt een speler is van wereldklasse. Hoe hij de verdediging passeerde van Amsterdam en doelman vering kansloos liet. Eén minuut voor het officiële rustsignaal leidde Bloemendaal dus met 1-0 een psychologisch goed momentje om op voorsprong te komen. Nou, nu zijn we in het deel 2 van de wedstrijd beland... Amsterdam dringt wel aan, maar Bloemendaal gokt, of gokt, uh, speelt uh, op de counter... met de uh, snelle mensen, Jamie Dwyer en de Nooyer en natuurlijk ook uh, Ronald uh, Brouwer... Amsterdam probeert. Want als het hier mocht verliezen. dan wordt het gat met de concurrentie. voor de play wel heel erg groot. En Bloemendaal wacht af. Het spel speelt op dit moment rond de middellijn. Een diepe bal richting een van de voorwaarden van Amsterdam. Goed op de huid gezeten door de nummer 4 van Bloemendaal. Het is Floris de Ridder. Maar nog eens steeds dat Amsterdam de cirkel binnenkomt. Maar daar lopen geen zwarthemden. En dan is het Olmememe. ...die de bal over de lijn speelt. Bloemendaal uh, verdedigt ietsjes en Amsterdam drinkt een klein uh, beetje aan. Het zal moeten scoren als het nog wat wil, maar voorlopig leidt Bloemendaal... ...hier op het kopje voor zo'n 2500 toeschouwers in het zonnetje met 1 tegen 0. Oh, oh, oh. to your babe, but I'm not drowning, there's no one here to save. Van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 ZFM. Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap Hij werkt op de markt, ochtends vroeg moet hij eruit en dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw. Trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Jaar... We gaan naar Chuck de Blauwe bloemen, VVC Bloemendaal. En daar is de stand eindelijk 0-2 geworden. Het was Tim John die hem beheerst inschoof. Het was een avond door het midden. En Tim John zette hem zelf op. Tikte hem op Michel Abrams. En Michel Abrams tikte hem meteen terug op Tim John. En zodoende kon Tim John hem in het netje leggen. En dat betekent eindelijk rust voor Bloemendaal. Met een 0 2 voor Sprong, met op 10 minuten te gaan. Ook al is het in het Frans, zing een liedje voor me, het leven gaat zo snel voorbij, dus zing en ik vergeet de tijd, je muziek die maakt me vrij.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 Mooi nummer hè. Lange Frans en uh, Thee Lau en zing voor hem hier bij Zondag in Kermeland op ZFM Zandvoort. De Wereld draait Door Recordings. Dat is een, een, een, een, ja, een soort, hoe kan ik het beste uitleggen, een soort item in De Wereld draait Door. En dan zingen bekende Nederlandse artiesten een liedje van hun favoriete artiest. En uh, nou, dat wordt één keer in de zoveel weken of één keer in de week wordt het uitgezonden. En Alain Clark was de gast. En ik, uh, ja, uh, Finn. Nou, ik vind Alan Clark wel redelijk goed. En hij was daar dus de gast. En hij deed daar dit nummer. Dat is van R. Kelly en Ignition. Nou, klein stukje daarvan. Nou, nah, usually I don't do this, but uh... Go ahead on, break them off with a little previews of the remix Now I'm not trying to be rude But hey pretty girl, I'm feeling you The way you do the things you do Reminds me of my Lexus cool That's why I'm all up in your grill Trying to get you to a hotel You must be a football coach The way you got me playing the field So baby give me that And let me get you that Running her hands through my fro Bouncing on 24s nou, R. Kelly dus en Ignition. En uh, Alan Clark deed het dus, maar op een hele andere manier. En uh, wat mij betreft, een zeer geslaagde manier.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 en hier is een stand uh, 0-3 geworden natuurlijk. En dat was Michel Amrams die hem erin tikte. Het was een aantal aan de rechterkant. Het was, uh, het was Ozan die die bal oppikte. En die, uh, die zag water snel gaan. Maar snel ging diep. En die kon overeen lopen. En die gooide hem uh, precies voor het doel langs. En dat betekent dat, uh, dat Michel Amrams uh, toch weer zijn kooltje meepakt. En zodoende staat het hier 0 tegen 3 playing in the field, give me that toot toot, gotta give me that beep beep. Running our hands through my fro, bouncing on 24. Uh, uh. Remixed to the remix to ignition, hot and fresh at the kitchen. Mama rolling that body, got every minute here. Wishing, sipping on cooking rum. I don't like so what I'm drunk. It's the freaking weekend, baby, I'm about to have me some fun. Remixed to the remix to ignition, hot and fresh at the kitchen. Mama rolling that body, got every minute here. Wishing, sipping on cooking rum. I don't like so what I'm drunk. It's the freaking weekend, baby, I'm about to have me some fun. Bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce. Up and down, bounce Ja, leuke. Alan Clark, en uh, ignition in de wereld hè, door recordings. En het gaat sowieso goed met Alan Clark, want hij heeft een nieuwe single. En dat is meteen de titelsong voor de Goze Vrouwen, de film. Het liedje heet hier op ZFM, ZFM Zandvoort en het liedje heet Foxy Lady. Hot Class! where you from? The things that it can bring Have you a Wander op ZFM en uh, For Your Love. Voordat we naar het uh, alweer derde uur gaan, gaan wij nog even kort de tussenstanden van de Eredivisie doornemen. Ja, het is PSV Utrecht, het staat 1-0 voor PSV. Roda AC Feyenoord, 2-0 voor Roda. En Excelsior Twente is 0-1. Dus dat zijn de tussenstanden op dit moment, straks de eindheidslaag. En we zijn zo meteen terug met het uh, tweede uur. Maar nu eerst de nieuwe single van Anouk hier bij ZFM dit is Killerbee